Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Londen is de Britse schilder Lucian Freud overleden. Hij schilderde vooral rauwe, realistische naakten en portretten. Een van die portretten, Benefit Supervisor Sleeping... bracht bij een veiling drie jaar geleden ruim 33 miljard dollar op. Dat is het hoogste bedrag dat ooit is betaald... voor werk van een nog levende schilder. In 2008 was een grote tentoonstelling van zijn werk te zien... in het gemeentemuseum in Den Haag en vorig jaar in het Sancto-Pompidou in Parijs. Lucien Freud was de kleinzoon van de beroemde Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud. Het gezin waarin hij werd geboren vluchtte in 1933 naar Engeland... om de nazi's te ontlopen. Later kreeg hij de Britse nationaliteit. Lucien Freud overleed na een kort ziekbed. Hij was 88. In Malawi zijn zeker tien doden gevallen bij demonstraties tegen de regering. Inwoners van het Oost-Afrikaanse land gingen de afgelopen dagen massaal de straat op om te protesteren tegen president Mutarika. Ze vinden dat hij zich steeds meer gedraagt als een dictator. Ook is de bevolking boos over stijgende voedsel- en brandstofprijzen. De oproerpolitie trad hard op tegen de betogers... die ook werden aangevallen door aanhangers van de regering. Zeker 22 mensen raakten gewond bij de demonstraties in Malawi. In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van een man vastgelegd op film... De man kreeg de doodstraf voor de moord op zijn ouders en zus in 1993. Een andere ter dood veroordeelde wilde dat de executie zou worden vastgelegd... zodat bewezen kan worden dat de gebruikte dodelijke injectie bijwerkingen heeft. De staat Georgia gebruikt een nieuw gif... en vorige maand zou een ter dood veroordeelde stuiptrekking hebben gehad... na toediening van de injectie. De staat probeerde de opname van de executie tegen te houden... maar van de rechter mocht hij doorgaan... De opname moet wel worden opgeborgen en mag alleen worden gebruikt in het proces van de anderen ter dood veroordeelden. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal tussen 10 en 13 graden. Overdag veel bewolking, in het binnenland wat buien en 18 à 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster is zoals altijd 0800 1121. En zoals altijd is het hartstikke verschrikkelijk gratis. En uh, je kunt ook altijd even mailen naar omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma... waar een hele club mensen gewoon een beetje babbelt over het programma... en andere zaken des levens. En die kun je bereiken via www.nachtzuster.net. Ik vind het altijd leuk om je even te spreken van mens tot mens. En dat kan als je belt naar 0800-1121. Maar waar kun je dan over bellen? Nou, Je kunt een vraag stellen waar je mee rondloopt... maar je kunt ook een antwoord leveren op een van de vragen die nog staat. Marieke wil graag weten hoe paarden leren bijvoorbeeld al die pasjes te maken hoe Ankie van Gunsven het voor elkaar krijgt om een paard te laten doen wat zij wil. Hoe gaat dat in zijn werk? Als je het weet, bel dan even naar 0800-1121. Dik de Bond wil graag weten waarom mensen met hun armen zwaaien tijdens het lopen. En Jacques wil weten hoe het zit met blauw bloed. Want als je bloed eigenlijk gewoon rood is, waarom zijn je aderen dan blauw? 0800-1121, als je dat uit kunt leggen. En tot slot die vraag van Ellie. Goudwinders, dat is een soort vis die in de vijver zit. Slapen die s'nachts, wil zij graag weten. En als we het dan over vissen hebben op Radio 1... dan is dat een prachtig excuus om deze plaat weer eens te draaien. Ik vind het de mooiste plaat die er bestaat. Gaat niet over vissen, maar is wel van vis. En het heet A Gentleman's Excuse Me.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 can you see what i'm trying to say it's a gentleman's excuse me so i'll do one step to the side can you get it inside your head i'm tired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 Head. I'm tired of dancing. For every one step forward, I'm taking two steps back. Can you get it? Ja. Hè? Ben je er nog? Ik ben er nog. maar jij er ook nog? Ik, ik ben er nog hoor, ja. Ik, heb, oh, ik nee. heb nu niet gedanst, maar gezongen. Oh, dus je hebt mee gezongen, maar ik heb je niet horen zingen. Nee, dat, en, en daar mag je echt heel blij om zijn. Oh, want want als, ik, heb, ik heb laatst één keer meegezongen en toen zijn er twee zendmasten in brand gevlogen. Twee centmassen in brand gevlogen. Ja. Oh, was het verleden week? Ja, dat was rond die tijd. <laughs> Toen zong ik een liedje, ja. En, uh, sindsdien zitten er geen ramen meer hier in het gebouw. En uh, hebben heel veel mensen een beetje ruis op de radio. He, he. Een beetje ruis. Ja, ja, ja. Ook <laughs> vandaar dus dat ze ook het middagop erin hebben gegooid. Ja, precies. Daarom luister jij nu via de 7475747, ja. Nee, 747. Ja. Kilomets. Wat kan ik voor je doen, Rolf? Moet je luisteren. Ja. Hoe is het mogelijk dat dan, uh, bijvoorbeeld, je geeft het net zelf al aan... Ja. Dat, uh, dat je er in één keer een fluiten en die zinder valt weg? ja dat mogelijk in Nederland. Hè? Ik kan het niet begrijpen. Uh, waarom ze dan vroeger, want ze hadden vroeger Radio 1 natuurlijk op 747. Ja. Waarom de ze verkast worden naar de, de FM. Omdat Kijk, de ontvangst de beter is via de FM. Ontvangst beter is. Ja, maar dan ga je van, hey, uh, bijvoorbeeld als ik... Uh, uh, ...van, uh, ik noem maar wat, van Emmen naar Hulzen rijdt, moet ik er drie zenders uh, verdraaien. Ja. Nou, dat is toch een stukje lastig. Ja, dat is wel waar. Maar en ja, hoeveel mensen van, rijden er nou dagelijks uh, van Emmen naar Hulzen? Ja. Uh, heel veel. Ja? Ja. Staat er een file van Emmen naar Hulzen? Ja. Nu op dit moment. Stijgen. Nee. <laughs> ja. <laughs> ja, dames en heren, er staat vier kilometer file nu van Emmen naar Hulze. Ja, <laughs> oh. want ja, wat om half vier is in Hulze altijd wat te doen. Oh. Ik ja, had nog nooit van niet. Hulze gehoord, Rolf. Ik hoor jou nu echt voor het, e voor het eerst van mijn leven hoor ik van Hulze. Ah, kijk eens dus aan. Wat, wat, is, nee. wat is er te doen in Hulze? Dat weet ik niet. Oh, ja, jij gaat er nog wel eens naartoe. Uh, of ik daar nog wel eens naartoe ga? Nee, ja. nee, nee. nee. nee. Maar ik dacht dat jij er, daar naartoe ging. Naar Hulse? Ja. Nou, ik zal het eens overwegen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. wat is nou precies je vraag waarom we, waarom we via de FM zijn gaan uitzenden? Ja, waarom uh, jullie dan bijvoorbeeld, kijk, kan wel te zenden? Want ja. die hebben wij nu hier eigenlijk niet meer, hè? Nee, nee. Want Radio Drenthe en uh, TV Drenthe, nou, ja. De, ja, TV ook, uh, die is uh, allemaal de lucht uit natuurlijk. Ja. Dus Rara, ra, hoe kan dat? Ja. Ja. Hoe kan dat, dat een, een, een, een ja, ze hier wel, even kijken, ze hebben er nu drie steun, steunzenders bij gezet. Ja. Om toch nog een beetje te kunnen bereiken, maar nog ja. niet alles is natuurlijk helemaal nou, compleet. Nee. Maar hoe is het mogelijk dat er dan bijvoorbeeld een, uh, die toren daarop uh, bij uh, Hoogstmulden... Uh, ja, ik weet het ongeveer wel. Maar kijk, uh, ik, uh, ik kan je wel zeggen, dat is een beetje door ja, de oververhitting van al die kabels die er allemaal voorbij lopen. Je hebt het al kunnen zien, die kabels die er allemaal uh, erbij hangen, dat zijn uh, antennes voor de, uh, ja, voor de antennes... Uh, ...onderin staat natuurlijk de zender en uh, ja, die moeten gevoerd worden. En elke commerciële zender wat er bij wil, wat er graag erbij wil... ...ja, er zit nog een gaatje in, nee dan. Maar er was al een keer gewaarschuwd dat dat uh, een keer uh, fout zou lopen. Mm -hmm. Nou, maar dit had niemand aanzien komen hoor. Dat er twee uh, zendmasten tegelijkertijd het zouden gaan begeven. Nee, maar stel voor dat bijvoorbeeld binnenoorlog. oorlog. Nou, de, je zendmast wordt gebombardeerd. Ja, al als keren... je een beetje slim bezig bent. Kijk, als je Nederland aan wil vallen... en ja. je wil graag dat uh, behalve Twitter mensen er niks van uh, kunnen merken... Uh, naar, uh, we kunnen horen van elkaar... dan moet je inderdaad even de zendmast uitschakelen. Ja. Dat, dat hebben we wel uh, geleerd, geloof ik, van dit hele, hele geintje. Ja... Nou, dit, dit, dit is toch hetzelfde, uh, maar door de technische markementen, wat er nu gebeurd is, ja. is dat hele ding, uh, nou ja, internet is er een deel uitgevallen, uh, de digi-antenne, uh, wat heb je nog meer, Nou plus dan die, die, die vier of vijf zenders van uh, NOB. ja, allemaal eruitgevallen. gevallen. plus uh, radio-trenten en tv-trenten, ook uitgevallen. Ja. Nou, ja. Hoe kan dat? ja, ja doordat, de, doordat de zendmast gewoon dat doorgeeft en door, tegen alle verwachtingen in, in brand gevlogen is en ingestort is. Ja. Ja, dan, dat, dat, dat, dat, dat, ik bedoel, je kunt ook wel zeggen: hoe kan het nou toch zijn dat ik, dat ik geen boodschappen meer kan doen? Maar als de supermarkt een keer uitbrandt, dan kan dat gebeuren. Dat kan gebeuren, maar ja, ja. dan kan je een stukje vet op. Maar als het vleeswaren opraakt en dan. Ja. Ja. ja. Goed. Maar je moet me even helpen je vraag even te formuleren, Rolf. Want anders ik moet ik straks jouw vraag herhalen... om uh, mensen ertoe te bewegen om een antwoord te geven. En ik begrijp niet zo goed wat ik, wat ik nou precies voor je moet achterhalen. Uh, ja. ja, hoe moet ik dat nou formuleren? Moet ik, moet ik zeggen van hoe kan het zo zijn... dat we, dat we met z'n allen vertrouwen op één zo'n kwetsbare zendmast? Uh, bijvoorbeeld, ja. Nou, dan stel ik hem zo. Ja. Ga ik mijn best ja, dus... voor je doen, Rolf. Oké, okay, ja. Yeah. En ik ben blij dat je er bent, hoor, via de 747-AM. <laughs> ook al klinkt het anders. Ook al klinkt het anders, maar ja. het klinkt uh, zoals je nu uit de boxen komt, uh, hartstikke mooi. O, gelukkig maar. Nou, dan wens ik, ik je een goede nacht. Ik wil je niet laten horen, maar dat, dat nee. gaat natuurlijk niet, maar dan gaat het... Uh, wii, wii, wii. Precies, dan gaat het piepen. Maar ik luister ook niet zo graag naar mezelf. Nee? Nee. Maar ja, maar was nou even? Je hebt nou een koptelefoon op, dus je hoort jezelf wel. Ja, precies, maar dat blok ik een beetje. Oh, dat blok ik Dat een doet beetje. mijn familie okay. ook. Ja. Oh, goed. Oké, nee, oké. Okay. De... <laughs> de... <laughs> weet ik genoeg, hè? Dag, Olaf. <laughs> oké, okay, doeg. 0800 1121. Um, dat is het nummer wat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Moefke? Hallo? Heet je nou echt Moefke? Ja. Wat een grappige naam. Grappig, hè? Ik vind het een beetje een knuffelnaam. Nou, ik ben er ook wel mee gepest, hoor. Eerlijk, waar? Boefke en uh, Snoefke. Nou ja, maar Boefke of Snoefke, dat is toch geen pesten? Nee, niet echt. Nee. Nee. Moefke, waar komt het vandaan dan? Nou ja, ik heb een uh, Friese grootmoeder. Ja. Harmke. Hoe? En Harmke. Harmke, ja. En een Joegoslavische grootmoeder. Ja. Morsinka. Ach. En dan wisten uh, mijn ouders niet zo goed hoe ze mij moesten noemen. En die twee grootmoeders konden elkaar niet uitstaan. <laughs> dus Harmke, dat was out of question. Ja. Want Moesika die woonde veel dichterbij. Ja, oh, ja. Want uh, ik uh, ben geboren in Nijmegen. Oh, en dat is dichter bij Joegoslavië natuurlijk? Nee, dat is dichter bij de betere, want daar woonde die grootmoeder. Woonde, maar uh, we hebben we het nou over Moesje of over Harmke? Nou ja, dus ze wisten ja. niet zo goed hoe ze dat moest doen, dus dat, ja. uh, dat werd moefke. Ja, dat, dat uh, klinkt heel logisch. Ja. Moefke? Dat niet. Ja, nou ja, dit, dit, zo heette verder niemand in de klas in ieder geval. Nee. Het is niet zo, zoals nu dat je met vier sannes en twaalf emma's in de klas zit. Ja, en sterrens en weet ik wat allemaal niet. Ja. Nee, precies. Je bent er in ieder geval, als ze zeggen moefke, weet je in ieder geval dat jij bedoeld werd. Ja, precies. Goed. Nou... Maar ja. joh, ik, uh, ja. ik uh, teken en ik schilder en ik schrijf kinderboekjes over dieren. Okay. Ik heb ook een dierenopleiding, ik heb ook lesgegeven aan de onderbouw. En ik weet een antwoord op die vissen. Oh, en? Nou, kijk, vissen slapen. Oh. Ze zoeken een uh, rustig plekje. Ja. En bijvoorbeeld in de, in de oceaan, tussen de rotsen of tussen het wier of weet ik wat. Ja. En ze trekken ook een nachthemd aan. <laughs> Ze veranderen van kleur namelijk. Oh. <laughs> ja, dat kunnen ze. ze ja, ik zie, je moet me dat soort dingen niet vertellen, want ik zie het helemaal voor me. Hè. Ik zie nu drie goudvissen voor me die, uh, die, die s'nachts veranderen in zilvervisjes... omdat ze een zilveren pyjama aantrekken. Nee, nee, nee. Nee, ze veranderen uh, van kleur. Als ze bij groene plantjes gaan liggen, worden ze steeds groener. Maar hebben we het nou over alle vissen of alleen goudvissen alle of dat. goudwinders? Dat doen alle vissen. Eerlijk waar? Ja is echt waar. Oh. Zelfs uh, hele grote orka's doen het. Maar ook een snoek. Ook een snoek. En een rog. En een rog. En een gup. En een gup. Oké, okay, dan ben ik er door mijn ja. vis heen, ja. En uh, dus ze verstoppen zich om uh, niet opgegeten te worden. Maar uh, er zit een onderscheid in de vissen. Je hebt jagers ja. en je hebt slachtoffers. Ja. Snap je en uh, ja, die jagers, die, uh, die zitten er niet zo mee. Die gaan gewoon even rustig liggen. Een beetje een donker plekje overdag of s'nachts. Net hoe het uitkomt met de stroming of met weet ik wat. En maar ze slapen wel, maar niet veel. Oh. Ze doen meer een dutje. Oh. En uh, dat instinct, dat zit ook in aquariumvissen. Ja. En ook in vijvervissen. Dus bijvoorbeeld een antwoord op die mevrouw die s'nachts voerde, zou ik niet doen. Want ze sluimeren wat en ze houden ervan om in het donker een beetje te dutten. En dan, uh, ja, als ze een beetje lekker... Uh, ja, ze slapen niet echt zoals wij slapen, dat we van de wereld zijn. Maar ze zijn even weg. Ja, dus het is eigenlijk vergelijkbaar met midden in de nacht iemand een schaal bitterballen brengen. Ja, je nou niet Wat doen. niet iedereen vervelend vindt. Maar, in dit, maar ik kan me voorstellen dat het voor vissen even slecht uitkomt. ja Nee, precies. Nou ja, goed, zo gaat het dus met vissen. Maar ze slapen niet zo veel, hoor. Oh. En ook niet zo lang achter elkaar. Niet zoals wij bijvoorbeeld 6, 7 of 8 uur. Ze slapen gewoon een half uurtje. Of eh, drie kwartier. En dan eh, nou, gaan ze weer verder. Oh ja. En wist je trouwens dat koeien maar 10 eh, oh. tot 20 minuten slapen? Nee. Ja, is zo. En wat doen ze dan de rest van de nacht? Ja, melk maken. Ja, herkouwen, opletten. Dat zijn, dat zijn prooidieren. Oh ja. Gelijk ook een antwoord op die hamster. Die slaapt ja. ook bijna helemaal niet, bij de 10 minuten. Want dat zijn ook pooi dieren. Hetzelfde met cavia's. Die slapen maar heel, dan kunnen ze zich niet permitteren. Als ze zitten te slapen, dan kunnen ze gepakt worden. Dan worden ze opgegeten, ja. Ja, dus, dus uh, doen we gewoon een heel kort dutje. Heel eventjes. Ja. Of ze houden zich een beetje rustig. Uh, maar dan slapen ze niet. Ze houden wel hun ogen open, trouwens vissen ook. Want die hebben geen oogleden, dus die uh, slapen ook met de ogen open. Net als paarden trouwens. Maar nou ja, zo, zo gaat dat bij uh, dieren. Alle prooidieren slapen heel weinig. Ik ben nu een verhaal te maken over de leeuwen. Over Lola, het luie leeuwtje. Ah. Die slaapt. Ja, die was lui. Die had geen zin om te jagen. Nee, ja, dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Want het lijkt mij ook een hele rare hobby om zebra's om het leven te brengen. Ja, nou ja, zo zeg ik meer dat een trekje, ze niet zo'n trekje hadden geren. Ze vond het te hard werken. Ja, dus en ze is uh, trek, geworden. Trek ze een blikje open dan? Nee, die past op de kleintjes. Terwijl de denk... andere dames uh, 40 kilometer per oh, uur stiep. achter die zeewater ze ja, aangeven. verstandig. Ja. Past zij op de kleintjes? Hé, hey, en um, uh, want je, je het doet dan vissen, doe je dan onderzoek onder de vissen om het allemaal kloppend in een boekje te krijgen? Tuurlijk. En wat voor Het boekje moet... heb je dan over de vissen geschreven? Uh, wat heb ik over de vissen geschreven? Nou, eigenlijk wel niet zo heel veel. Oh. Ik, moet er, ik, ik kan er nog niet zo'n keuze over, maar goudvis vind ik een beetje sloom. Ja. En, uh, ja... Van die jaagvissen. Ik ben, ik, zalm <laughs> vind ik wel... Ik heb wel een, een soort opzetje gemaakt over zalm. Oh. De zebra's heb ik, en uh, de leeuwen dus, en... Uh, die, uh, die, die, die, die sluit vriendschap met een kikker. Oh. En, uh, maar dat klopt allemaal wel. <laughs> ja, je doet wel eerst research. Ja. Ik doe echt research, ja. Ja, ja. Het moet kloppen. Nou, leuk. Ja, ik ben met benieuwd dat, naar haar. Een haardje uh, uh... bijvoorbeeld. Dat, uh, dat raakt dan, uh, nu gaan ze vertrekken, ja. want het is te droog. Ja. En die noemen het net geboren. dan raakt hij dus zijn moeder kwijt. Mm -hmm. Rennen, rennen, rennen, rennen. Nou, en dan is hij helemaal te eindraad en denkt... oh, ik ga dood, ik moet melk hebben. En dan denk hij, oh, en dan zit hij helemaal in de put. En dan vindt hij zijn moeder terug. Nou, dat wil zeggen, zijn moeder vindt hem terug. Het zijn wel korte boekjes. Nee, oh. dat, dat zijn uh, verhalen. Oh, oké. Okay. Nee, Je vat het natuurlijk nu kort samen. Ja, ik denk Lola het luie leeuwtje was ook snel... Uh... Ja, het zijn gewoon verhaaltjes in... Uh, uh... Per pagina met tekeningen in een wichtvorm. Uh, Oké. Okay. Om die zebra even af te maken, die moeder. <laughs> Om de zebra en, af te maken. Zebra's. Alle zebra's hebben een andere tekening, wist je dat? Ja. En zodoende herkennen ze elkaar? Oh, de, ja, dat, dat noemen ze een streepjescode? Ja. Ja. <laughs> Goed. En, en, en, en het boekje over het luie leeuwtje is af? Ja, ja dat, is, uh, dat is af. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Kunnen we het ook ja. kopen? Heb je kinderen? Ja. Oké. Okay. Hele boel. Ja. Kinderen vinden dit heel erg leuk, hoor. Oh, je... gelukkig. Voor... Ja, het zou naar zijn als je kinderboeken maakt waar kinderen niks aan vinden. Nee, dat vind nee. nou, ik ook. Nou, ik ben benieuwd. Ik snor het even op. Het okay. luie leeuwtje. Dankjewel, Moefke. Doei. Doeg. 0800-1121. Tight, fit, and the lion sleeps tonight. En de vragen die nog openstaan zijn uh, de vragen over het paard. Hoe kun je een paard leren om bijvoorbeeld uh, bepaalde pasjes te doen? Dat wil Marike graag weten. Dik de Bond wil graag weten waarom we met onze armen zwaaien tijdens het lopen. En de antwoord dat ik tot nu toe heb gehoord is dat het met evenwicht te maken heeft. Maar. Uh, ja, als je nog een aanvulling hebt, kun je bellen natuurlijk. Jacques wil graag weten hoe het kan dat als ons bloed rood is... onze aderen toch blauw doorschijnen door onze huid. En uh, Rolf die wil weten waarom we met z'n allen vertrouwen op één zendmast. Want we hebben gezien dat als die uitvalt... dat er dan een heleboel mensen niets meer kunnen ontvangen... van rampenzenders en dergelijke. Ja, het is even zoek hoor, je kunt nog wel het een en ander horen. Maar dat dan toch de informatie van het een op het andere moment wegvalt. Als je daar iets over kunt vertellen, 08... 800-121. Paul. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Wat kan ik voor je betekenen? Wat kan ik voor jou betekenen? <laughs> nou ja, zeg het maar. Nou, ik belde in eerste instantie over die armen. Ja, oh fijn. Dat vind ik, dat vind ik wel interessant. Oh, gelukkig. Als je nou als eens Discovery kijkt... en je ziet bijvoorbeeld chimpansees... die gaan één keer rechtop staan. Ja. En die gaan dan lopen. Ja. Wat gaan ze dan doen? Uh, meestal gaan ze of op zoek naar pinda's of elkaar vlooien. Ja, en ik had het over de armen. Oh. Dan gaan ze dus zwaaien met die armen om balans te houden. Oh. En een mens heeft dat meegekregen. Die doet precies hetzelfde. <laughs> We doen eigenlijk je gewoon lang, nog lang steeds omloopt, de chimpansees na. Ja. Nee, maar als je heel lang, lang, langzaam loopt, dan doe je, ja. je handen tussen je zakken en dan ga je heel langzaam lopen. Maar ja. ga je snel lopen, dan doe je dat niet met je handen in je zakken. Oh. Maar er zijn mensen die dat wel doen. Nee, ik denk ik niet. Oh. En daarbij heeft het nog een ander voordeel. Op het moment dat je met je handen gaat zwaaien, dan maak je je borstkas vrij. Met andere woorden, dan krijg je ook meer lucht. Nee, dit verzin je nu, Paul. Dit verzin ik niet. Nee. Als je met je handen gaat zwaaien, maak je je borstkas vrij, krijg je meer nee, lucht? Kijk, kan je dus vrijer ademhalen. Ja. Hmm. Ja, dit hmm. is gewoon logica hoor. <laughs> ja, zo kan ik het ook. Even denken. Nou ja, het voelt wel heel luchtig. Ik zit met ja, mijn armen te zwaaien, ja. Nee, maar goed, als je dus. Langere passen maakt, ja. heb je meer balans nodig. En daar hadden we vorige gesprekken gelijk in. Ja. Maar je kan ook meer lucht inademen. Hmm. Maar ik heb altijd geleerd... vroeger moesten we dan zo'n rondje door het park. Ja. En wat ik me altijd afvraag... waarom ze kinderen rondjes door het park laten rennen. Want echt, het is voor kinderen echt niet leuk. Ik weet misschien dat het goed is voor de opbouw van je conditie. Dat zal het ongetwijfeld zijn geweest. Maar anyway... Ja, en onlading. Oh ja. Nou ja, ik, ik vond het in ieder geval altijd verschrikkelijk. Maar dan moesten we rondjes door het park rennen. En dan kwam je dus helemaal. Dat het te pijn deed buiten adem. En dan moest je je handen in de lucht steken. Ja, precies. En dan kon je lucht krijgen. Ja, precies. Dus de, maar het, het zwaaien is dus eigenlijk een soort voorstadium van je handen in de lucht? Nee. Het, oh. het, zwaaien, het zwaaien is in de beginning balans. Ja. En dat kan je zien dus aan de apen. Die hebben precies hetzelfde. Ja. Maar het voordeel is dat je ook meer lucht kan krijgen. Oké, okay. dat is gewoon. Dus als je even... kijkt naar de vierdaagse, Ja. Iedereen doet het. Ja, precies. En ze houden ook redelijk hun evenwicht. En ze houden het tempo ook vol. Oh ja, dat natuurlijk Want, ook. Nog. Als jij je handen in je zakken doet, hou jij dat tempo echt niet vol. Maar is het niet gewoon dat je. is het niet een soort aerodynamica? Dat als je een beetje zwaait, dat, de, dat je in een soort ritme. dat het allemaal wat makkelijker loopt? Natuurlijk is het een ritme. Dat is het... Maar het is een ritme met een, met een uitslag waar, waar je zegt van ja. Dat klopt. Ja. ja. Oké, okay. nou, en dan had je ah, nog ik... iets? Wat zegt ze Ja. <laughs> ze zegt dat je nog iets had. Uh, ja, ik had nog wel iets in vraag dat ik denk van hé, hey, dat is interessant, maar. Oh, ja, over, over die vissen. Nou ja, goed, ik, ik, ik heb een boek geschreven over slapende bitterballen. Dus ja, <lacht> dat, is, maar dat is niet interessant, uiteindelijk. Dus ja, daar kan ik geen plaatje bij bedenken, bij de, de, de, de slapende bitterballen. Ja, die, die zijn koud, die zijn niet meer te eten. <lacht> nee, hè, dat doen ze als ze in slaap vallen, koelen ze af. Maar nou goed, ik slaap ik, ik s'nachts slaap uh, soms niet, maar dan luister ik naar jouw programma. En dat vind ik maar, is it, maar hoe doen jullie dat? Ja, ik bedoel, ik, ik lig gewoon de halve vrijdag voor pampers... Maar, ja. maar jij klinkt ja. ook alweer zo wakker als, uh, als ik weet niet wat. Ja, maar dat komt omdat ik uh, gewoon waarschijnlijk uh, van in de vroeg van de avond nog een uur geslapen heb. Ah, oké. Okay. En dat moet ik toch gewoon niet, niet doen. <laughs> Jawel, anders dan, uh, dan zit ik hier voor niks. Dan kan ik dat kan, kan jou niet bellen, dat klopt. Ja, precies zit ik in de leegte te praten in een eentje. Ja. Maar uh, waar kom jij vandaan dan, Astrid? Waar ik vandaan kom? Ja. Uh, oorspronkelijk of vanavond? Oorspronkelijk. veer. Worm en veer? Ja, nou, ik heb niks aan doen natuurlijk. Nee. Ah, ik ben, ik ben uh, geen Gelderlander, origineel. Nee, maar ik ben, ik ben nog steeds geen Gelderlander, nee. Ik rijd er wel eens doorheen, maar daar houdt het echt mee op. Oh, je rijdt gewoon naar Radio Gelderland toe? Nee, maar de Radio Gelderland, dat is echt zes jaar geleden dat ik, dat ik daar mocht werken. Oké, okay. op welke lijn zit ik nou dan? Ik ben Gelderland. <laughs> je <Ja. laughs> denkt ik zit naar Radio Gelderland te bellen. Dacht nou, je echt ik... dat je naar Radio Gelderland aan het bellen was? Dat ja, dacht ik ja. Nee joh, bij Radio Gelderland zit toch niemand om half vier s'nachts? Uh, ik zou het niet weten. Nee, maar ik... je hebt natuurlijk de radio op Radio Gelderland staan. En die zenden s'nachts zenden ze Radio 1 uit. Dat is een, een klein oh. radiostation ergens uit het midden des lands. Dus ik zit nou in het, he het hele land te praten? Je zit echt, door heel Nederland kunnen ze je nu horen. Oh jee. Je kunt nu kiezen, je kunt nu zeggen: Goedemorgen, Tessel. Maar je kunt ook zeggen: Goedemorgen, Limburg. En altijd ja, zwaait er iemand goed, terug. Goedemorgen, allemaal. Oh, ja, dat, nou, dat, dat lijkt me echt een fantastische samenvatting van dit hele gesprek. Absoluut. Ja, absoluut. Uh, Paul? Om je gesproken te hebben. En, uh, maar waar zit ik... jij dan nu? In Ede. Oh, dat is een mooi plaatsje. Ja. Ja. Moeten Kijk. jullie nog steeds een station delen met Wageningen? Nou, Wageningen deelt een station met eten, geloof ik. Ja, precies. Het is eigenlijk van jou natuurlijk. Ja, maar goed, met, met alle studenten uit Wageningen is dat. Uh, Lijkt logisch. het. Ja, precies. Nou, um, ik heb geen zin meer. Wat heb je? Ik hang op. Vind je het goed? Oh. Nee, ik, ik, ik, hoor, ik hoor je niet meer. Oké, okay. nee, ik wou eigenlijk afronden, Paul. Is goed. Ik vind het leuk om je gesproken te hebben. Ik we helemaal insgelijks. Tot de volgende keer. Ik wens je een prettige avond. Helemaal Dag. hetzelfde. Goeie. <laughs> Dag Paul. Jan, goeienacht. Dag Astrid, met Jan van der Meulen. Waar bel je vandaan, Jan van der Meulen? Uit Den Haag, ik En je denkt natuurlijk dat je met uh, Radio Zuid-Holland belt. Rijnmond, wat Nee, loopt. ik denk dat ik met uh, Radio 1 bel. Oh, gelukkig. Ja. <laughs> ja Ik ben wel een beetje bij de pinker natuurlijk. Ach, was jij dat? ja Dat ben ik, ja. En waar belde je over, Jan? Nou, dat gaat even over de zendmast. En uh, ja, ik weet de oplossing natuurlijk ook niet... Maar zo'n zendmaas neerzetten, dat is een hele dure investering. En ja, je kunt wel voor alles een backup willen. En absolute zekerheid. En het, dat is een beetje een soort hype tegenwoordig. We, we willen zekerheden, we willen niet dat er iets fout gaat. En ja, er staat een investering tegenover natuurlijk. En dat is een, een keuze die je maakt. Ja, ja. ja. En bijvoorbeeld, ik nou, kijk naar discussies over... Uh, ...bezuinigingen, en ziekenhouders... ...ja, kijk, absoluut zekerheid... ...je kunt op elke hoef van de straat een brandweer neerzetten... ...maar dan hou je geen geld meer over voor een ziekenhuis of andere dingen... ...en uh, ga zo maar door. Maar dit is eigenlijk altijd een basale informatie... ...ook over mensen die piepen over de belastingen. Ja. Dat als je dat vertelt, dat mensen dan toch verbaasd zijn, hè? Hoe bedoel je? Nou, heel veel mensen die, die, uh, uh, zijn dan een beetje neidig over belastingen... ...vooral mensen die goed verdienen. Mm -hmm. Die, die zijn dan boos dat ze veel belasting moeten betalen. Mm -hmm. En dan wordt er gemopperd over... Uh, ja, en dan wordt uh, bijvoorbeeld... Ik, ik roep maar wat. Dan gaat er uh, subsidie naar een museum... Uh, waar ze uh, eigenlijk bijvoorbeeld... alleen maar uh, rode dingen tentoonstellen. Weet je wel? Gewoon dat je soms, soms hoor je van die gesubsidieerde projecten... dat je denkt van... Ja, maar dan wil ik niet dat mijn belastinggeld daar naartoe gaat. Ja, binnenkaas bijvoorbeeld. Waar, dan? waar naartoe? Pindakaas bijvoorbeeld. Gaat je belastinggeld naar pindakaas? Nee, dat we we Oh ja, oh ja, de, nou ja, inderdaad. Dat soort dingen. Da, ja, sorry. Ja, nou, dat soort dingen. Daar mopperen de mensen dan een beetje over. Maar niemand realiseert zich dat er bijvoorbeeld gewoon goeie, een goede stoep bij jou in de straat, of goede verlichting bij jou in de straat, of. Um, ja, nou ja, heel veel dingen. Ik, uh, ik zal eens voor mezelf een mooi rijtje maken dat ik, uh, dat ik het wat beter kan vertellen. Maar uh, daar betalen we ook met z'n allen voor. Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Ja, Mensen die, die kijken misschien naar bepaalde grote getallen. Als het om geld gaat, bijvoorbeeld een tijd geleden, ging het over de bezuiniging met, met de pensioen. En toen was er een kennis mij En die, uh, die zag ik toevallig op televisie. En die uh, sprak ik later. En uh, ik zei, ik heb je op tv gezien. En, en ja, goed, en toen ging het over die... Uh, pensioenfonds. En dan zei ja, die pensioenfondsen die er pensioenfonds, zitten zoveel miljard zitten wel niet in de pensioenfonds. En dat is helemaal geen reden om te bezuinigen. Maar ja, als je nu kijkt hoeveel geld er per jaar uitgaat, uit het komt met handen vol binnen, het gaat er met schep uit om het te, ja. om die ketenmaats Ja, daar staan mensen gewoon niet stil. Dus uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, de de banken die hebben zoveel ik, in, in dat of dat uh, uh, in die, die kassen zit zoveel. Uh, er is geen enkele reden om te bezuinigen, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, uh, eigenlijk... Nee. Even over die zendmast. Ja. Er uh, is dus één aspect, dat heb ik nog niet gehoord eerlijk gezegd... en dat schort nou net te binnen. Uh, die, die zender in, in uh, Smilde, dat, dat is een FM-zender. Mm -hmm. Die werkt op een heel hoge frequentieband. En dat programma voor Radio 1, dat is dan de rampenzender... dat is overgenomen door de, de, de vroegere de Radio 5-zender... dat is de 47-kilohertz-zender op de Middengolf. ja. Ja, kunt Ja, dat horen? Ja, ja. Oké, maar ik... okay. nou, ja. het fenomeen van heden en dagen is als je een radio koopt... op de meeste radio's, er zit geen middengolf meer op... en zeker niet de autoradio's. Dus dan heb je aan die hele middengolfzender, als rampenzender... daar heb je gewoon niks aan. Ik, ik, ik heb dat aspect nog niet gehoord. Het gaat dan net eigenlijk te binnen dus ik denk ik ga even bellen erover. Ja, op... nou ja, het is natuurlijk... het is natuurlijk um, die hele AM... Ja. Daar is natuurlijk... Eigenlijk, als je het een beetje simplistisch uitlegt. Dan is de oorspronkelijke functie van de AM een beetje vervangen door de FM. Dus eigenlijk luisteren ja. als je als je gewoon de radio aanzet, ja, mensen weten dat niet eens, maar dan heb je hem vaak gewoon op FM staan. Ja. En eigenlijk is bijvoorbeeld door radio 5 die AM dan ingenomen. Ja, dat klopt. Maar, maar kijk, als je nu een, een, een autoradio hebt, ik bedoel, ik heb het net... Ja, maar ik, ik heb gewoon ook wel AM op mijn autoradio, alleen die ja, heb ik gewoon ja, nooit ik, dat aanstaan. Dan heb je waarschijnlijk een wat oudere autoradio. Nou, ik denk dat, ik dat het dus beste mensen bij... Be... Nu is mijn autoradio een beetje beledigd, want die is... Nee, het nee, nee, nee, is geen beledigd, dat is gewoon een, een oude auto. Ik, ik heb ook een auto van uh, meer dan 10 jaar oud of zo, 15 jaar oud, ik weet niet hoe oud de dingen is, maar... Er uh, oh, ja. zit ook een oude radio in en binnenkort ga ik die andere van de vorige auto terugzetten die die bijna <lacht> aanrijding gebeurt omdat omdat er AM op zit omdat ik veel naar radio 5 luister oh ja dan wil je wel graag AM hebben ja nee ja, maar kijk als je ja. een, oh, een, ja. ik denk als je vandaag een auto koopt dan zit er waarschijnlijk geen, uh, geen middengolf meer op dus, dus aan die hele aan die hele radio 1 uh, rampzender die nu op de middengolf zit heb je gewoon niks aan in. nee de nee. maar goed het is uh, ja zoals jij het uitlegt van uh, en dan zo is het natuurlijk met veel dingen uh, je gaat natuurlijk niet geld steken in iets wat op zich goed werkt. En waarvan je denkt van nou, niks meer aan de hand. Alleen als het dan opeens wegvalt. Zoals in dit geval de, de zendmast en dus voor veel mensen. Nou ja, kijk, de, die, die keuzes is altijd, ja, dat ding is uit, die masten is uit 19, uh, hij is geloof vijftig uh, jaar ook ongeveer. En dat was natuurlijk destijds een kapitaalinvestering. neem ja. ik aan. En kijk, je kunt er ook voor kiezen om, om, om een netwerk van kleinere zendmasten overal neer te zetten. Ja, dat, wat is... Waar kies je voor? Maar heb je die beelden gezien, van dat hij instortte, die zendmast? Ja, het is heel mooi om te zien. Het dus is uh, wel aardig om te vermelden, dat, uh, dat heb ik nergens gelezen. Maar ik ben van 1949 en ik, ik kom uit het noorden van het land, uit uh, het omgeven van Heerenveen. Yeah. Maar toen ik een jaar of 16 was, toen is er een uh, straaljager van de Amerikaanse luchtmacht. Die is toen deze een van die tuigen gevlogen. Dat ja, dat ik. ja. Dat heb ik wel toen, gelezen, uh, ja. Ik heb het kapot gevlogen en die uh, toen heeft die mast, dit, dat bovenstuk dus heeft de hele tijd uh, scheef gestaan. Dat is eigenlijk maar net goed gegaan toen. En die, uh, die straaljaren die is toen geland op zoesten berg, Dus dat ging ook. Dat is allemaal goed afgelopen toen. Ja, ook een, uh, ook een, ja. een staaltje van. Ik wil wijden dit was de tweede keer. Hij was nu voor de tweede keer uh, beschadigd ja. ja, maar ik vond het op zich spectaculair moet ik zeggen. Ja, dit is niet leuk misschien. Maar te... Nee, maar ik denk dan wel meteen, als zoiets gebeurt... Nou werk ik toch bij de radio, maar ik denk nooit aan die zendmast... die daar maar staat te staan en zijn werk staat te doen. Totdat daar inderdaad iets mee gebeurt. Het ding stort in en dan denk ik meteen, wie wordt er nu gebeld? Hoe bedoel je? Nou ja, ik, stel nu je ziet die zendmast instorten, wat doe je? Wie bel je dan? een mijn te slaan. Hm? Om een alarm te slaan? Ja, nou ja, of er, er moet ja, iemand dat... komen om dat ding weer te kijken hoe erg het is en te repareren. Dus wie bel je dan? Vraag ik me af. Dat vroeg ik me echt af. Denk ik, ja, als, je zo, als er zoiets gebeurt, dan zou ik instinctief eigenlijk 112 bellen. Ja. Maar ja, als je 112 belt, dat heb ik toevallig <kwijden> twee weken geleden gedaan. Dan vragen ze, wilt u brandweer, politie of een ambulance? Ja, ja maar ik, ik, dat ik heb... weet ik eigenlijk niet. Er is een zendmast ingestort. Ja, <laughs> Wie ja. moet ik hebben? Ik heb een keer 1 en 2 moeten bellen vanwege een, een buurman. En uh, toen verbaasde mij dat, dat ze dus. Ik noemde toen de straat het nummer was, moesten zijn dat ze toen nog vroegen in welke plaats. Dus ik denk, hey, dat weten ze dat ik uit Den Haag bel. Maar dat is. Uh, ja. Ja, ik kan me voorstellen, als je in paniek bent en je, en je, je belt op en je roept iets in die uh, telefoon en je legt die telefoon neer dan, dan schiet het ook zijn doel voorbij. Ja, dat schiet allemaal niet op. Nee, maar goed, met zo'n zendmast... Wie, is er dan ook iemand die ergens in een busje stapt... om daar naartoe te rijden om te kijken of hij ja, het nog tuur. kan fixen? Wie ja. dan? Ja, dat zal een beheerder zijn van dat ding. Ja, dat vraag ik... ik me dus af. Want als er al die jaren niks gebeurt met dat ding... Nee, het nee, het... Ik weet ook niet, ik neem maar dat, dat er dagelijks iemand is die dat ding beheert... Die onder de, uh, en wat doet hij dan? Ja, ja, een rondje nou, eromheen ook... lopen? Nou, dat is weer allemaal oké. Okay, nee, nou, maar. dat laat dat, dat ik ook. Dat verbaasd me Kijk, vroeger waren die... De zenders die waren van de Nozema, de Nederlandse omroepzendermaatschappij. Ja. En die bestond enkele jaren geleden nog. En, uh, daar heeft meneer Gebrandi ooit in het bestuur gezet. En ja. daarom heet die toren in, in de, de badon. De, de, ja. de meeste PS gebrand die toren. Maar uh, ja, dat, dat zijn de zenders. De apparatuur die is van, was van de Nozema. En, en die toren, dat is een baas mij wat, wat ik las in de krant. Die toren die van een bepaald eigenaar en dan de, ja, die, die uh, hoort dat die. Ja, er, er zijn natuurlijk een heel procent gemachten er tegenwoordig, dus die hebben ja. allemaal hun eigen installatie daar staan. En, en, en, en ik krijg dan die verhalen te horen in de rapporten dat het, ja, dat is een ja, ja, goed, ik denk, ja, dat, dat, dat je de kleuter, want die werkt met hoge spanningen. Ja. En ja, dat is valgevaar, ja, dat, dat begrijp ik ook nog wel. Als je, ja. ja, als iemand erboven aan het werken is en die zit niet goed vast en die verliest een evenwicht, ja, dat valt die paar honderd meter te en dan is het afgelopen, dat neem ik aan. Dus en, en, ja, goed, en, en er was nog een risico, geloof ik. Een brandgevaar. ja, okay, ja dat, ook. Ja, uh, ook nog. Maar ik, ik, kijk, uh, ik, ik kan me voorstellen als je daar gewoon. Uh, noem ze maar een man, een portier, hein, die die elke dag zit op die toren. Die en Een conciërge. Ja, <lacht> de ja, zendmaatsconciërge. Uh, nou, ja. die, die kan er gewoon een, een schema bij houden. Mensen moeten zich, als ze werkzaamheden willen doen, die moeten ze aanmelden bij die man. En, en die zegt, nou, ik kan me voorstellen dat je zelf we willen maar te, uh, tegelijkertijd vier man maximaal in dat gebouw hebben. Zo, dan, uh, dan kan hij toch gewoon een schema maken en, en op terugbellen. En zeggen van, ja, wie, dan, dan? wie heeft er dan de, de, de buzzer mee die, die dag? Nee, maar, maar het is net als ik, ik denk dan ook altijd... mensen die bijvoorbeeld um, uh, zout strooien in de winter... Mm -hmm. of uh, mensen die bij een uh, ijsbaan uh, werken... Dan denk ik altijd, die, die weten nooit wanneer ze aan het werk moeten. Soms heb je hebt winters achter elkaar dat je, dat je niks hoeft te doen. Nou ja, niet winters nee, achter elkaar, maar klopt. gewoon... Dus je, en wat doen die mensen dan de rest van de tijd? Zitten ze dan thuis te wachten tot ze moeten strooien? Of hebben ze een baan waar ze dan van het een op het ander moment weg kunnen lopen... om te gaan strooien? Die het, als dat? Uh, ja, die hebben vaak aan het werk, ja, ja, ja. En dat is met deze mensen dus ook zo. Er gebeurt nooit wat met die zendmars. Maar dan moet dus nee, nee, ja, iemand kijk, kijk, kijk. al jaren gewoon thuis zitten die... al. ik dat, oh, ja, dat, dat ze regelen hier onderhoud nodig hebben en dat er bijvoorbeeld de misschien iets verandert, dat weet ik niet. Maar ja. ik, ik, ne ik neem maar dat je een heleboel dingen kunt plannen en, en ja, kijk, als, natuurlijk, uh, ja, als, als er een andere aanbieder van een digitale telefoon uh, zit en, en, en er is een storing, ja, dan moet je al een, al een minuut moet je dan opdraaien. Ja. Dat moet dan mogelijk zijn om daarvoor iets te bedenken. Nee, bedoel, maar hier uh, is nooit wat mee. Dus dan heb je, dan, dan heb je een. Ja, dat, een... Weet, dat weet je niet, bedoel ik. <laughs> ik heb de radio en, en, en goed. Uh, dat ding dat speelt en eh, vroeger was het zo dat de, de, de viel de radio wel eens uit hè? Dan, en dan had je na een tijdje, dan kwam de, de hoe heet dat, de omroepen van niet verder te vroeger hè? dan had je Jan Boots of weet ik wat en zei ja, we hebben een storing gehad, dus soort werd, werd beleefd meegedeeld en tegenwoordig hoor je niks meer nee. de, de, de muziek is de muziek en die muziek die verdwijnt en tijd later komt hij weer terug en denk je, ja, heeft nou aan mij gelegen? Of ja, dat heb ik. Dat heb ik en al het? die tijd is gewoon diezelfde meneer die nu dus nog, die is nu nog de rotzooi aan het opruimen daar, die heeft het al, iedere keer weer gemaakt. Hm. Misschien. Ja. Goed, we zitten een beetje voor ons uit te filosoferen en het antwoord weten we eigenlijk helemaal niet, dus misschien dat er nee, nog dat iemand, niet, misschien ik. dat Zendmars uh, Concierge even kan bellen naar 0800-1121. Ja, ja, die is nu ja. wakker, hè? Want er moet een hoop gebeuren met die zendmast. Ja, maar die moet morgen weer puigen gaan dus die ligt lekker te pitten. Ja, en dan is nog maar de vraag of die ontvangst heeft. Ja, Nou, um, dank toch. Jan was het. Ja? Ja. Dat weet ik. Oh, sorry. Dankjewel Jan. Oké, okay, tot ziens. Tot de volgende keer. Ja, dag. Dag! Hey Jan! Uh, oh, hij is al weg. Ik wou zeggen, radio is op je radio. Van de Dolly Dots. Dolly Dots en Radio, you don't have to miss your favorite show. Want je luistert naar Radio 1 en Nachtzuster van Max. Uh, je kunt ook bellen hè, naar dit programma. Nog twee uur met vragen en antwoorden. En dan uh, toets je gewoon 0800 1121. zo simpel is het. Uh, Rebecca. Astrid, goedemorgen. Hoe is het met mijn tandenborstel? Nou, daar wou ik dus ook over beginnen. Ja, dat dacht ik al. En... Uh, in de eerste plaats moet ik je iets oplichten. Je hebt niet mijn tandenborstel in gebruik genomen. Hè? Ja. En uh, voor de plinten of voor je tanden? Nee, voor mijn tanden. Oh, nou ja, in dat geval. Dus ik, uh, er komt wel een uh, nieuwe tandenborstel voor terug, hoor. Nou, um, en ik heb hier ook nog die stukken zeep liggen. Ja, maar daar heb je je natuurlijk ook al mee gewassen. Nee, nee, oh. nee, die zitten nog keurig netjes ingepakt. Oké. Okay, nee. Maar wat voor dag kan ik die het beste naar kampen komen? <laughs> Misschien moet je het gewoon in een bubbeltjes-envelop doen. Dan hoef je niet helemaal naar kampen toe. Ja, weet je... Oh, je wil me niet in kampen hebben. Oh, wel hoor. Weet je wat die stukken zeep wegen? Oh ja, nee, dan kost het meteen 79 euro, hè? Ja, dan, kan ik, dan kan ik beter toch een keer naar kampen komen. Dat ik vond is wel het, waar. En ik was nog niet uitgekeken in kampen. En ik vond het daar nee. zo ontzettend mooi. Maar dan moet je de komende weken een keer op een donderdag komen. Want dan is het... Um, uh, uh, uh, hoe heet die dingen ook weer? uitdagen. Oh, wat leuk! Ja, en dan is met braderie en zo. En het is, uh, in kamp is altijd wat te doen. Nou ja, dan ja dan op ik donderdag. Hier op een donderdag. Ja, dan moet je komen. En dan lig jij te slapen, zeker? Nee, joh. Oh, nee, oh. Ik woon in de binnenstad. Tijdens de kamperuitdagen denk oh, nee, ik niet nee, dat ik, ik een nee nee. nee, nee, nee. Een nee. beetje dom. Ja. Nee, ik kom op een donderdag. Ja, en dat precies. is nu komende donderdag? Uh, komende donderdag, dat is... Uh, dat, uh, <laughs> Weet je wat ik nu wou zeggen? Dat was, dat was een klein beetje dom. Dat ik wou ik zeggen, vandaag. Ja, ik wou zeggen komende donderdag, dat was gisteren. Nee, <laughs> dat, dat klopt natuurlijk niet. Komende donderdag, dan is volgens mij de eerste kamperuitdag. Oh, anders kijk ik het wel even na als je het niet zeker weet. Dat zou ik even doen, want ik heb de memo gemist. Oké, okay. nee, ga ik nou. Vind ik hartstikke leuk. Ja, dat is ook echt leuk. Ja, ja. Ik, uh, ik kom naar kanver. Met je stukken zeep. Met mijn stukken zeep en ja. een nieuwe tandenborstel. Maar, nou, de tandenborstel, is, die heb ik wel inmiddels. Want ik kreeg een beetje uh, plak, dus ik heb, <lacht> ik heb er zelf mee aangeschaft. <lacht> maar um, uh, de stukken zeep zijn van wel harte welkom. <lacht> maar we hebben die over, Rebecca. Eh... Uh, uh, nou, wat, ik wil nog één opmerking maken over Jan, die jou net belde. Dat, want hij vertelde dat hij uh, van het bouwjaar 1949 is. Ja. Maar ik vond dat hij zo'n ontzettende jonge stem nog uh, heeft. Rebecca, zit je nu een beetje met Jan te flirten? Nee, helemaal niet. Oh. Maar dat viel me op. <laughs> en je denkt, ik bel even. <coughs> maar goed, uh, ja. dat zou ik dus even over Jan kwijt. Ja. En, Zijn er um, verder nog bellers van de afgelopen twee uur die je even wil evalueren? Nee, maar als jij wil hebben dat ik iemand evalueer, dan doe ik dat met liefde voor je. <laughs> nee, hoor, het is goed zo. <laughs> hey, Astrid, waarvoor ik belde? Ja. Over die armen. Ja. Ik heb ooit zes weken in het gips gezeten. Oh. Met mijn schouder. Wat had je gedaan dan? En mijn armen schoot iedere keer uit de komen. Oh ja. En toen de tijd, ik weet niet of dat nog zo is, maar... Uh, in mijn jonge jaren, uh, als hij dan geopereerd was, dan vouwde hij je arm zo dubbel. En dan ging daar gips overheen, zo over je onderarm dan. Je hand zo dubbel naar je schouder toe en daarover gips heen. Als nou dat gips na zes weken eraf mag, ja. dan uh, heb je dus, een, dat noemt men, nog een arm over... En die arm die, die wordt dan uh, voorzichtig naar beneden uh, getrokken. Mm -hmm. En dan kan je dus echt helemaal niks mee. Je moet dus ook weer leren lopen. Om die beweging in die arm te krijgen. Yeah. En op het moment dat je die arm dus wel weer kunt bewegen... dan gaat hij dus ook niet meer automatisch bewegen. Wat wij dus nu automatisch doen. Okay. Dus stel, ik kan hem weer... Uh, naar Beweeg hè? Mm -hmm. dat, dat, dat kun je bewust doen. Zover ben je al. Ja. Dan gaat dat proces niet meer vanzelf. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dan doet? moet je het weer leren. Ja, dan moet je het weer leren. En dan moet je dus ja. nadenken. Oh, nu naar voren. Maar en merk je, naar... je dan dus ook dat je het nodig hebt? Ja. Je en hebt waar merk weet... je dan in je evenwicht? Nou, ja, dat zal ik je vertellen. Want je... Ah, in de eerste plaats, het antwoord was juist. Je hebt het nodig om in je evenwicht te blijven. En B, wat misschien nog wel veel belangrijker is... als jij je arm heel lang naar beneden houdt... dan krijg je hele dikke vingers en dan is voor je een bloedsomloop. Ja. Dus je bent eigenlijk aan het wiebelen... Ja, is dat zo dat je arm is zwaaien voor de bloedsomloop? Als jij je, je arm een, een, een uur lang zomaar beneden houdt... en je doet daar niks mee, je beweegt hem niet dan moet je eens kijken hoeveel, hoe, hoe, hoe, hoe dikke vingers dat je hebt. Ah. Maar dan vraag ik me af of alleen heen en weer zwaaien dat iets. Dan moet je hem toch af en toe even, moet je je handen even omhoog houden toch? Dat is dan toch de clou? Nou, of dat nou omhoog is of naar beneden of bewegen, dat weet ik niet. Maar er moet wel iets in beweging in zitten. Ja, dat is, dat is altijd goed natuurlijk. Maar uh, ik heb ooit een keer gehoord... Van uh, mijn biologie Want zo hadden we het uh, zo la zo laatst ook bij jou iemand in de uitzending over wenkbrauwen. Ja. Alles, en wat die biologie ons toen vertelde, en daar, daar moet ik nog wel eens aan denken. Alles aan ons lichaam ja. heeft een functie. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel zo. Nou, ik, er zijn een paar dingen die dat niet hebben, zoals de blinde darm. Ja. ben je er stil van. Maar, um, uh, nee, maar in principe zitten wij heel vernuftig in elkaar. Ja, dat is wel een conclusie die we kunnen trekken. Ja, zeker. Ja. En um, ja, misschien heeft die blinde darm ook nog wel ergens voor gediend toen die niet... Vroeger uh, wel, ja, dat zal ongetwijfeld iets... Toen uh, die niet ontstoken was. Net als ons stuitje. Ja, ons stuitje. Er zat ja. vroeger een staart aan. Ja. Denk ik dan. Ja. Goed. Uh, Rebecca? Ja. Ik uh, zie je op een donderdag. Jij ziet me op een donderdag en ik ga verder slapen, want ik, eigenlijk ben ik ziek. Dus ik kan wel oh. een paar uurtjes gebruiken. Nou, hup, onderzeil. Doe ik. Doe. En hey, nog een goede uitzending en tot ziens. Dankjewel, dag. Ja, dag. Tom. Goedenavond. Hallo. Uh, je bent wel enorm zacht als je me iets kan versterken, graag. Oké, okay, wacht, ik zet mezelf iets harder. Ja, dat is beter. Dankjewel. Zo is het een stuk beter, hè? Ja, je, dankjewel. Uh, Tom. Ik antwoord op de oh, vraag ja. over blauw bloed. Helaas, die meneer is al uh, aan het slapen, want hij wou voor half vier oh, gebeld ja. worden. En ik heb ruim voor die tijd gebeld, alleen jullie bon verbonden mij niet door. Waarloos, maar, hè? Het is dus heel jammer voor die meneer, maar ja. kijk, het is heel simpel. Bloed is rood. Ja. Maar het stroomt door aderen of slagaderen. Ja. Nou, het velletje, zal ik maar zeggen, van die aderen of van die slagaderen, dat is blauw. Oh ja. En het bloed daardoor, dat, dat is zo rood door, maar ja, ja, het velletje is wel blauw, dat zien wij. Maar waarom is het velletje blauw, wat maakt het velletje blauw dan? Daar heb ik geen reden voor. Nee hè? Dat is gewoon zo als het is. Sorry, dat weet ik niet. Nee, ja. Maar het, het, het zit hem dus niet in het bloed, Nee. het zit in de ader eromheen. Maar hoe komen we dan, weet je dat toevallig wel, hoe we dan op blauw bloed komen? Geen idee. Maar ik denk dat het inderdaad met het kleur van het velletje te maken heeft. Ja. En nee, nee, nee. Er wordt veel gespeculeerd. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, we kunnen het natuurlijk allemaal zelf wel verzinnen, maar er, ja. er, er moet toch uh, een antwoord voor zijn. Maar het velletje van de aders is blauw, ja, Dat is natuurlijk ook wel vrij uh, logisch. Ja. En dat is alles wat ik gemeld, heb eerlijk gezegd. Nou, maar dat deed je oh, goed hoor Tom. Ja. Uh, ik heb geprobeerd om jou te mailen. Uh, eerst op Nachtsister.omeroepmax.net. En toen op Max heb ik uh, uh, uh, uh, iemand van jullie aan de lijn gereden zei ik, moet toch Omroepmax.nl zijn? Ja. Als ik antwoord wil geven op een vraag, ja. moet ik dan mailen aan Nachtsister.omroepmax.nl? Uh, ja. Zie jij dat dan? Want je hebt er niet op ja. gereageerd namelijk. Uh, nee, maar ik heb van jou ook geen mail gezien. Vreemd, want ik heb het wel gestuurd. Mijn laatste mail was om 3.19 uur. En nou, dan ga ik meteen even kijken. Als ik... Oh ja, ik, sorry, ik zie het. Ja. Ja, okay, nou weet dus je wat dus het is, Tom? op de correcte manier, want daar ja. gaat het mij even om. Ja, maar ik zei. Oh ja, want ik want dacht dan, je al, ik hoor jou. Het is een ramp. Ja, maar, dus uh, Tom. Tom. Ik heb een week geleden al geprobeerd om je te mailen en toen. Kreeg ik de mm -hmm. volgende dag mailtjes dat jullie zeiden van leg de telefoon op, want jij bent in gesprek. <laughs> ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee, dus weet je wat het is, je Ton? Tom. ik mailen, oh, ja mailen en dan wacht ik op een belletje. Is dat ja. een goed idee? Ja, maar nee, nee, ja, oh. ja, is wel een goed idee. Maar uh, weet je, het, ik zal het even het systeem uitleggen. Uh -huh. We, uh, uh, iemand stelt een vraag... Dan uh, zit hier iemand heel druk de telefoon op te nemen. En die verbindt iedereen. Is probeert ze een beetje in volgorde mensen door te verbinden die okay. een antwoord hebben. Okay. En pas als daar niet antwoorden tussen zitten, dan gaan we in de mail kijken. Want anders um, zitten we voor niks de telefoon op te nemen. En dan doen we dubbel werk. Want de mensen die toch al bellen, die hangen al. Ja, ja en, maar het punt is dat ik er niet doorkom. Nee, ja, dat, dat, echt... dat weet ik wel. Maar wij zitten dus toch hier echt... ook maar met z'n tweeën. Ja, natuurlijk. Jullie doen ook je best. Kom Precies. Op. Ik weet. Jullie zijn nog maar mens. Je kan het, niet harder werken. Dan is hard. Ik heb een aanvraag ingediend bij de publieke onderop. Want ik wil graag een redactie van 27 man. Maar het schijnt iets met bezuinigingen gaande te zijn. En <laughs> dan, dan hoor ik, ik midden in de nacht. En dan zeggen mensen... Ja, voor, Je doet het eigenlijk alleen voor die 24 luisteraars. Dan kunnen we niet 27 man redactie tegenover nee, zetten. Nee, maar ik, ik, ik, ik, ik zal in het vervolg... Ja. ga ik een antwoord heb... Ja. Want ik heb weinig vragen... Ja. Zolang ik een antwoord heb, zal ik ja. het in eerste instantie mailen... en dan ga ik bellen ja. tot ik een mailtje krijg van... Stop maar, maar de ellende is dat het even duurt voordat ik mail mail terugkrijg. Ja, precies. Nee, en maar ik ga, ja, maar en we bellen. mailen ook niet altijd terug. Ook weer vanwege het feit dat we ook nog andere dingen te doen hebben ja, overdag. jullie werken Maar, maar ik, kan je niet. ik ga beter opletten als ik mail heb van Tonky. Ga ik beter opletten, goed? Nou, je bent een engel en je hebt het leukste <laughs> nachtprogramma. Nou, dat vind ik zelf ook. Ik vind dankjewel. het eigenlijk gewoon het leukste programma. Ton, dank je wel. Oké. Okay. Tot mails. En veel succes. Dank je wel. Ik zal het nodig hebben. Dag. Doei. 0800 112 en Dat blijft gewoon de beste manier hoor, want dan kunnen we elkaar van mens tot mensen even spreken. 0800-1121.